Je zou het nog kunnen lijmen. Dat houdt niet. Huh? Een bandje dan. Dat zie je. Geen wens. Het zou wel heel gek moeten lopen als Jan Boerakker daar niks op vond. <laughs> Laten we in ieder geval naar binnen gaan. Wat is dat nou? Een dorstvlegel, maar een stuk. Wacht jij? Zou u die kunnen tekenen? Ja. Dat lijkt me wel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 for being a leader.